7 uur, dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De NS begint zometeen met het opstarten van de dienstregeling. Tot zes minuten over zeven worden gestaakt tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Daarna gaan de eerste treinen pas rijden. Reizigers lijken zich goed op de staking te hebben voorbereid. In de stationshal van Utrecht Centraal is het opvallend rustig. Er zijn ook andere acties, zo houden medewerkers van de politie en andere hulpdiensten vertragingsacties op de snelwegen. Het geweld tegen politiemensen tijdens de jaarwisseling was dit jaar veel groter dan gemeld. Uit onderzoek van de ondernemingsraad van de politie blijkt dat agenten veel kleine incidenten niet hebben gerapporteerd omdat ze dat te veel gedoe vinden. Of omdat ze vinden dat een duel of scheldpartij bij hun werk hoort. Volgens officiële cijfers waren er 59 incidenten, maar volgens de ondernemingsraad waren het er in werkelijkheid meer dan 300. De Australische politie heeft twee huizen doorzocht... in verband met de terreuraanslag in Christchurch. Een van de huizen zou van de zus van de terrorist zijn. Bij de aanslag op twee moskeeën kwamen 50 mensen om het leven. De 28-jarige schutter wordt aangeklaagd voor moord... en volgens lokale media wil hij in de rechtszaak zijn eigen verdediging voeren. De Australische senator Fraser Anning heeft er geen spijt van... dat hij een 17-jarige jongen in het gezicht heeft geslagen. Ook zei hij dat de moeder van de jongen dat lang geleden al had moeten doen. De senator sloeg de jongen nadat hij een ei op het hoofd van de Enning stuk sloeg. Fraser Enning kwam in het nieuws nadat hij suggereerde dat de aanslag in Christchurch... het gevolg is van een falend immigratiebeleid in Nieuw-Zeeland. In Congo zijn 24 doden gevallen bij een treinongeluk. Tientallen mensen raakten gewond. De slachtoffers reden als verstekeling mee op de goederentrein. Reddingsdiensten verwachten dat het dodental nog op zal lopen. Nog niet alle wagons zijn geborgen. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er blijft kans op een bui bij een graad of 9. Komende nacht klaart het op en kan het zelfs gaan vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9 en de A10. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en de vertraging is ruim een half uur. En bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen zijn er drie rijstroken dicht en dat levert je ook een half uur vertraging op. kan het beste omrijden via de A9. En tot zover de verkeersinformatie.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 Time. It's quarter to ten and we're supposed to be there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 En nog wakker. En ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar. En nou ja, vandoor met jou. Niet wetend wat er is. Einde de reis zou. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven. Wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan Stem niet Wie ik ben is wat je nu ziet Wil je dansen met illusies In gedachten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 Make that a shook, make that shook, make that shook shook, shook, shook, shook, shook, shook. Oh.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 What love he. But together, though we're strong Because it's love that I feel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 I didn't check your ego at the